6 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Motiefdader schietpartij Alfa aan de Rijn onduidelijk. NAVO verwoest tanks van Gaddafi. En al president Mubarak laat weer van zich horen. Bij de schietpartij gisteren in Alfa aan de Rijn... zijn naast de zeven doden zeventien gewonden gevallen. Twaalf van hen liggen nog in het ziekenhuis. Zeven slachtoffers zijn zwaar gewond. Het is niet bekend of ze in levensgevaar zijn... Waarnemend burgemeester Eenhoorn zei op een persconferentie dat de doden naast de dader drie mannen en drie vrouwen zijn. De leeftijden lopen uiteen van 42 tot 91 jaar. Ze woonden allemaal in Alphen, een van hen was van Syrische afkomst. Volgens de hoofdofficier van Justitie was de 24-jarige dader duidelijk suicidaal. Maar er is geen helder motief voor de schietpartij. Zijn afscheidsbrief was meer spiritueel dan bedreigend van aard, al is de officier. Bij winkelcentrum De Ridderhof zijn drie wapens gevonden. Volgens de hoofdofficier is het nog niet duidelijk of de dader voor die wapens een vergunning had. Vanavond om negen uur is een herdenkingsbijeenkomst bij De Ridderhof. En daarbij zijn ook premier Rutte en minister Opstelten. De bijeenkomst wordt live uitgezonden op Radio 1 en op Nederland 2. Het komende uur op deze zender een extra Radio 1 journaal over Alphen aan de Rijn.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 Vandaag vertrekt een delegatie van de Afrikaanse Unie naar Libië om te bemiddelen. De delegatie staat onder leiding van president Zuma van Zuid-Afrika. Eerst zijn er gesprekken met Gaddafi in Tripoli, daarna met de opstandelingen in Benghazi. De Tweede Kamer is teleurgesteld dat het akkoord over I-SAFE is verworpen. Een meerderheid van de IJslandse bevolking stemde in een referendum tegen. De VVD en de PVV willen een EU-lidmaatschap van IJsland blok blokkeren... en verder voorkomen dat het land nog geld kan lenen van het Internationaal Monetair Fonds. De PvdA en het CDA denken er niet aan om de schuld van 3,8 miljard euro kwijt te schelden. De kwestie wordt nu voorgelegd aan de rechter. Minister De Jager van Financiën heeft laten weten dat de tijd van onderhandelen voorbij is.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 dat beschuldigingen tegen hem ongegrond zijn. Sinds vrijdag verzamelen zich weer veel mensen op het centrale Tahrirplein in Cairo. Ze eisen dat Mubarak en leden van zijn regime worden vervolgd voor corruptie. Verder willen ze dat de militaire raad, die nu de leiding heeft in Egypte... snel plaatsmaakt voor een burgerbewind. Ook nu staan er weer honderden mensen op het plein. Mubarak trad in februari af als president van Egypte... nadat demonstranten wekenlang hadden geprotesteerd tegen zijn regime.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 Het weer, nu is het nog zonnig met een paar sluierwolken. Vanavond koelt het snel af. Minimaal vannacht landt inwaarts rond 3 graden aan de kust en gaat op 5. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm, met 15 graden in het noorden tot 22 in Limburg. En vanaf dinsdag is het wisselvallig en koud met regen. ANWB-verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Knopend Diemen en Knopend Muiderberg een file van 6 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A1 is richting Amersfoort dicht tussen Knopend Muidenberg en Knopend Eemnes. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Voor Venendaal staat 2 kilometer. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland. Van Nieuwekerk en de IJssel 2 kilometer file. Er staat een auto stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 Almere Utrecht voor Huizen 4 kilometer. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom voor de Vlakentunnel 3 kilometer. En dan krijg ik nog een bericht binnen. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A26. Hou rechts aan, haal niet in en probeer het donkerblauwe Style pakket met lichtsignalen te waarschuwen. En dan nog ander. nieuws. Voordat u het weet, ziet u de onze pakketten de Volkswagen niet meer. Met 17 extra's en 2095 euro voordelen op het Style pakket, zou u bijna vergeten dat er nog een golf bij hoort. Kijk voor meer pakketvoordeel op Volkswagen.nl.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 Hele goedenavond. Welkom bij een extra lange aflevering van het Radio 1 Journaal. Extra lang vanwege de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn. En daardoor vervalt het VPRO-programma Instituut Itzerda. We beginnen met het laatste nieuws en dat komt uit Eindhoven. PSV speelt tegen Heerenveen, even ten napel. Ja, vlak voor tijd werd het 1-1 vlak voor het nieuws. En het is inmiddels 1-2, dus zeer verrassende ontwikkeling in Eindhoven. Weer was het Narsing, de jonge invaller, die Pieters voorbij spurte. En dit keer was het Bas Dost, die Heerenveen op voorsprong zette. PSV dus tegen Heerenveen, 1 tegen 2, nog 11 minuten. Rond drie uur vanmiddag hield de gemeente een persconferentie... de gemeente Alphen aan de Rijn. Waarnemend burgemeester Eenhoorn vertelde daar... hoeveel mensen er bij de schietpartij van gisteren gewond zijn geraakt. In het totaal waren er zeventien gewonden. En van die zeventien waren er en zijn er zeven zwaar gewonden. Zwaar gewond wil zeggen dat het in sommige gevallen... ook levensbedreigend kan zijn. Uh, van de zeventien gewonden zijn er acht vrouwen en negen... Mannen. Bij die acht vrouwen zijn er twee kinderen. Een meisje van tien en een meisje van zes. Die twee kinderen zijn licht gewond. En van die kinderen is er één ondertussen uit het ziekenhuis weer naar huis. Ook nou, werd meer duidelijk over de identiteit van de mensen... die bij de schietpartij zijn omgekomen. De vrouwen zijn respectievelijk 91, 68 en 45 jaar oud. Het gaat over drie mannen...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 Afkomst. De 42-jarige man is van Syrische afkomst. Gisteren zei de hoofdofficier van Justitie, Kitty Nooy... dat de Schutter een bekende van de politie was in verband met wapenbezit. Tijdens de persconferentie van vanmiddag lichten ze dat verder toe. Het zou gaan om een incident met een luchtbux in 2003. Het gaat hier om het gebruik van een luchtdrukpistool. In een groepje van kennelijk vier mensen... Uh, heeft iemand een luchtdrukpistool in handen. Het lijkt er nu op dat de dader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 dat deze man duidelijk suicidaal was. En eh, de inhoud, zowel van de brief als van de bestanden... de tekst althans, is veel meer van een spirituele dan van een bedreigende inhoud. En nogmaals, ik realiseer me eh, dat dat natuurlijk voor de nabestaanden... Eh, geen enkele verzachtende omstandigheid is. Bij winkelcentrum De Ridderhof zijn drie wapens gevonden. Volgens de hoofduffizier is het nog niet duidelijk... of de dader voor die wapens een vergunning had. Ik kan u ook zeggen dat op de plaats van het delict... inmiddels drie wapens zijn gevonden. En hoe graag ik dat ook zou willen... ik kan niet zeggen of deze drie wapens vallen... onder de vergunning die deze dader bezat. Dat komt omdat, uh, niet alleen omdat we daar buitengewoon zorgvuldig onderzoek naar willen doen... maar het lijkt ook redelijk eenvoudig om een van de wapens om te bouwen. Ik zeg niet dat dat is gebeurd... Wij willen daar heel zorgvuldig onderzoek naar doen. Maar ik kan nu zeggen dat er dus inmiddels drie wapens zijn gevonden. Gistermiddag werden ook drie winkelcentra in Alphen aan de Rijn ontruimd. Want in een briefje had de schutter geschreven dat daar explosieven zouden liggen. Politie heeft er onderzoek naar gedaan. En ook in winkelcentrum De Ridderhof deed de politie onderzoek. Dat zegt korpschef Jan Stikvoort. Afgelopen nacht uh, zijn er drie winkelcentra die uh, afgesloten waren, verder uh, onderzocht. Er is gekeken of er mogelijk explosieven aanwezig uh, zouden zijn. Daar is overigens niets verder aangetroffen. Bovendien is het zo dat vannacht ook het forensisch onderzoek... uiteraard gewoon uh, is doorgegaan... Uh, en ik kan u daarbij zeggen dat het laatste slachtoffer... wat daar nog te plaatsen was voor drie uur vannacht... is overgebracht naar het mortuarium. Op dit moment onderzoeken 70 rechercheurs... de toedracht van het bloedbad van gisteren. Volgens de korpschef hadden zij zich voornamelijk bezig... met vier verschillende zaken. De eerste plaats is het volledig uitlopen uh, van de dader. Wat zijn zijn achtergronden? Waar, met wie is die in aanraking geweest? Er worden getuigen gehoord uiteraard. En er moeten veel getuigen gehoord worden... Er zal een reconstructie binnenkort gaan plaatsvinden, die wordt uh, nu ook voorbereid. En uh, een heel belangrijk aspect dat is dat uh, de nabestaanden uh, en uh, uh, het familie ook van de van, uh, slachtoffers verder uh, begeleid worden door uh, familieregisseurs. En tijdens de persconferentie maakte de korpschef ook bekend dat er in Alphen aan de Rijn nog iemand woont die Tristan van der Vles heet. Doordat de naam is vrijgegeven van de dader, nu blijkt er een tweede persoon in Al van der Rijn te bestaan en rond te lopen die dezelfde naam heeft. En deze meneer die heeft geen leven op dit moment. Dus ik wil u echt oproepen, om, en aan de luisteraars en de kijkers oproepen om zich te realiseren dat degene die dit heeft gedaan is dood, is overleden. De andere die nu rondloopt, heeft absoluut niets van doen met deze hele zaak. Ja, dat was de korpschef een paar uur geleden. Nu aan de lijn Dik van goos want dit klopt niet helemaal. Nee, dat klopt inderdaad niet. En dat is uh, het gevolg van uh, onderzoek wat uh, wordt gedaan. Want uh, wij hebben inmiddels uh, vastgesteld dat uh, het profiel wat op internet is uh, verschenen... een uh, fake profiel is. Ja, weet u wel wie dat erop gezet heeft dan? Nou ja, wij uh, werken natuurlijk ook erg op het internet met internetsurveillanten. Dus... Uh, wij gaan natuurlijk zoeken wie dat is en we willen deze persoon van deze misselijkmakende actie toch wel heel erg graag spreken. Ja, want er is geen tweede met dezelfde naam als de dader. Nee, we hebben nog een keer de, de zaak heel goed onderzocht en ook in de bestanden van de gemeente gekeken. Dit is gewoon iemand die over de rug van, van, van, van deze verschillende gebeurtenis probeert de lachers op zijn hand te krijgen. Nou ja, dat pikt de politie gewoon niet. Oké, okay, dat is duidelijk. Dank u wel. Vanavond om negen uur is trouwens een herdenkingsbijeenkomst bij de Ridderhof. En daarbij zijn ook premier Rutte en minister Opstelte aanwezig. We gaan er verder over praten met Jaap Timmer. is lector veiligheid op de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want u heeft onderzoek gedaan he, naar wat we noemen eigenlijk amokplegers. Dat, dat is het woord wat je hier van toepassing verklaart? Amokplegers? Ja. ja. Waarom eigenlijk? Amok, dat kennen we ook in het Nederlands. Dat is een van oorsprong Maleise term voor iemand die, die onrust veroorzaakt. En in Duitsland is het een wat zwaardere lading. Heeft het een wat zwaardere lading? Amok love, dat zijn mensen die echt met ernstige geweldsdelicten... Een groep te lijf gaan. En uh, we kennen dat ook in de vorm van uh, wat we inmiddels ook school shootings zijn gaan uh, noemen. Dus incidenten zoals uh, in Amerika, Finland, Duitsland zijn gebeurd. Heeft het wat overeenkomsten daarmee? Want school shootings, dan, dan hebben we het over Columbine bijvoorbeeld, hè, destijds in Amerika, ja. maar ook een aantal incidenten in, in Duitsland. Heeft het daar overeenkomsten mee? Uh, het heeft wat overeenkomst. Het is natuurlijk niet allemaal hetzelfde. Maar uh, de, op hoofdlijn heb je dus een, een dader die uh, met een bepaald motief... Uh, een groep mensen vaak in een gebouw of in een, uh, in een openbare plek... of een afgeschermde plek te lijf gaat... met als doel hun uh, zoveel mogelijk slachtoffers te maken. En met vaak ook als doel om daar zelf uh, ook uh, in te overlijden. Uh, het zij expliciet door uh, zelfdoding. Het zij uh, als... Uh, motief om zich te laten doden door iemand anders vaak dus een politieagent en dan dus een beetje een soort ja nog met enige rumoer het leven te verlaten He, dus een beetje groots en meeslepend willen sterven dat is vaak wel een bijkomend uh, onderdeel van ja. de, dit soort acties en verklaren ze dat ook in, in de zin van uh, dat ze afscheidsbrieven of op het internet afscheidszaken uh, nalaten uh, niet altijd maar dat komt wel voor soms zijn er zelfs uh, langdurige voorbereidingen um, te herkennen um, waarbij mensen dus echt ook zichzelf opbouwen, een beetje oppompen in, in, in de missie die ze zichzelf soms uh, geven, een soort uh, wraakmissie of in ieder geval het herstel van, uh, van geschonden eer of uh, um, iemand die zich echt volkomen miskend voelt dat zijn allemaal dingen die voorkomen in dit soort acties en de bredere Verschijnsel van uh, Amoklovers in het wilde weg gaan schieten op een, op een station of uh, op een andere openbare plek. Um, ja, dan zie je dus ook vaak de kenmerken die hier ook een beetje naar voren komen, namelijk uh, specifieke kleding, uh, kleding als een strijder. Nou In dit geval heb je een camouflage, een militaire broek en zo'n bomberjack. Hè, dat heeft ook een zekere mate van uitstraling. En ja, we ik heb nog niet gehoord wat voor wapen er nu precies werd gebruikt, maar ik hoor... Er zijn drie wapens gevonden, dat is het enige ja. wat de politie kwijt wil. Precies, nee, maar er waren sprake van hè, getuigenverklaringen van een, een machinegeweer of zoiets dergelijks. Nou, dat, dat duidt dus op iets wat groter is dan alleen maar een pistool of een revolver. Nou, dat zijn ook kenmerken die de soldaten uh, wel vaak uh, meevoeren. En zo zie je dus dat deze persoon lijkt te hebben gebruik gemaakt van symbolen die vaker... Dit soort acties worden gebruikt. Ja, want dat zijn die symbolen, waardoor je kan zeggen: van er is wel een soort overeenstemming uh, met uh, voorbeelden uit het verleden. Ja, en heel vaak uh, eindigen dus deze uh, daders ook met uh, een zelfbedoelde uh, dood. Ja, precies. Goed, wij praten straks uh, met elkaar uh, verder. Uh, dank u wel voor dit moment, meneer Timmer. Ja, Timmer is dat. Lekt veiligheid op de Hogeschool Windersheim in Zwolle. We gaan nu eventjes kijken, want het is bijna 90 minuten gespeeld. Uh, bij Evert, Evert en Napel een bijzondere wedstrijd, want opeens staat Heerenveen daarvoor met 2-1. Dat mag je wel zeggen, ja. We zitten in de 89e minuut. Een vrije trap voor PSV dat inmiddels met zijn tienen speelt. Want Bauma is met een rode kaart uh, weggestuurd. Daar komt die vrije trap van Doetsjak. Het is de vuist van stoer Elkaart. En dan uh, komt Hutchinson samen met uh, Engelaar nog een keer het strafschopgebied gevaarlijk in. En dan fluit de Pieter Vinken tot woede van de 30.000 toeschouwers hier op de tribunes in het uh, PSV-stadion voor een overtreding van een PSV-aanvaller... en mag Heerenveen een uh, vrije trap gaan nemen. Ja, Heerenveen dat kansloos leek na die vroege 1-0 van uh, Lens in de tweede helft. Maar het kwam langzij door Asaidi na een aanval over de rechterkant... via aan Narsing. En diezelfde Narsing die, uh, zette Bas Dost vrij voor het doel. Toen werd het 1-2. En daarna had Asaidi de 1-3 op de schoen toen Bouma inmiddels was weggestuurd... en PSV dus met zijn tienen verder moest. Maar Asaïdi verzuimde de bal naar de vrijstaande Dost te spelen. Hij ging voor eigen eer en glorie en werd gestuit... Door, uh, de doelman van PSV, dat is Isaacson. PSV nu met Zeefuik, een van de invallers. Ook Toyvonen is erin gekomen. Nu lens aan de rechterkant probeert met een versnelling Broijer uit te spelen. Daar is de 2-2 van Ola Toyvonen. Wat een krankzinnige middag is dat. Deze zondagmiddag, de 10e april, waar FC Twente twee punten verloor. Thuis tegen Roda JC. Waar PSV de koppositie dreigde over te nemen. Omdat het zou kunnen winnen van Sportclub Heerenveen. Maar op achterstand kwam 1-2. Dan lijkt PSV te zijn, ...omdat rood met een rode kaart Balma wordt weggestuurd. En dan wordt het met z'n tienen toch nog 2-2 door invaller Ola Toivonen En diezelfde Toivonen blesseert zich nu behoorlijk. Hij gaat naar de kant. We zitten inmiddels in de blessuretijd. Maar gaat u er maar vanuit dat PSV tegen Sportclub Heerenveen eindigt in 2-2. En dat houdt in dat Ajax ja. in ieder geval weer dichterbij Precies. is gekomen. En dat Ajax ook weer uitzicht heeft op de titel. En dat we misschien wel weer zo'n laatste zondag zullen krijgen, Bert. Zoals een paar jaar geleden toen AZ, Ajax en... PSV streden om de titel. En uiteindelijk men hier in Eindhoven met het kampioenschap ervan doorging. Misschien nog één gevaarlijke uitval Neem me mee van maar gewoon uit hoor. Assaidi in het strafschopgebied. Assaidi gaat af op Manolev. Daar komt de versnelling van Assaidi. Speelt de bal nu naar Narsing. Narsing speelt hem dan naar Sweck. Sweck naar, naar Berens. Berens nog altijd in het strafschopgebied. Gaat Heerenveen andermaal scoren. Het is Isaacson die het schot van Berens in eerste instantie eruit haalt. Dan Assaidi nog altijd. Maar Assaidi krijgt de bal niet in het van uh, PSV. En kan Hereveen er nog een keer uit. Met zijn Doet Jacques in duel met de jonge Gouwe Leeuw. De man die pas voor de tweede keer in de basis staat bij Hereveen Speelt de bal terug op stoer Elkaart op zijn doelman. Pieter Vink kijkt op zijn klokje. PSV, Hereveen in de absolute slotfase. Met Zeefuik. Zeefuik de bal dan gespeeld naar buiten. De derde invaller weer naar Zeefuik. Die heeft al eens een keer eerder in de slotseconde gescoord. Speelt de bal nu naar Lens. Maar dan is het Gouwe Leeuw die de bal over de zijlijn trapt. Ja, het stadion in Eindhoven. Dat heeft niet kunnen genieten van een echt hele goede wedstrijd, maar wel van een boeiende wedstrijd, die uh, zeker in de tweede helft een ontknoping kent. Nou ja, zoals we dat zelf hebben gezien. PSV gaat het misschien dan toch nog voor de winst met Wuitens. Wuitens het strafgebied in. Speelt de bal naar de rechterkant. Naar de rechterkant naar Manolev. Daar komt de voorzet van Manolev. En daar is het uh, Jan Maarten die de bal wegkoopt namens Heerenveen. Maar uh, Marcello, de verdediger van PSV, brengt de bal weer in het strafgebied bij Heerenveen. Heerenveen dat nu met samengeknepen billen die laatste seconde doormaakt en dan blaast Pieter Vink voor een overtreding ja voor een overtreding ik dacht even dat het eindsignaal klonk een overtreding van Heerenveen en PSV mag nog weer een vrije trap gaan nemen halverwege de helft nu van Heerenveen doet alle lange mannen mee voorin is dit een, een soort voorbeslissing in de race op weg naar het kampioenschap de bal wordt weggeklopt door Koopiets over de achterlijn van het doel van stoer Elkaard. en dat houdt in dat PSV nog een keer een corner mag gaan nemen en nu nu staat plotseling iedereen weer op de banken. Nu staat plotseling iedereen in het rood-wit weer achter PSV. Daar komt die corner. Daar komen de lange mannen. Daar wordt die bal weggekopt. En daar kan Heerenveen misschien nog een keer gaan uitbreken. Er is wat ruimte, want Asaïdi staat helemaal vrij. Maar krijgt Gouwe Leeuw die bal ook bij Asaïdi. Of lukt hem dat niet? Hij maakt weinig aanstalten. Hij tikt de bal via de voet van Marcello over de zijlijn. En Pieter Vink kijkt op zijn klokje. Het is een secondenspel hier in Eindhoven. Lang zal het niet meer duren. Het publiek in spanning. Wat brengen deze laatste? Seconde hier in Eindhoven. Van deze merkwaardige wedstrijd, toch nog voor die toeschouwers. En voor de 21 op het veld. Want PSV dus met een rode kaart. Bauma die zal men de komende wedstrijden moeten missen. En daar klinkt het eindsignaal. FC Twente verloor twee punten vanmiddag in Enschede tegen Roda JC. En PSV had de koppositie in zicht. Het verliest twee punten tegen Sportclub Heerenveen. En met Ajax dus weer in zicht. krijgen we nog een geweldige ontknoping. En nog een paar hele mooie langs de lijnen in de race. Op op weg naar wie er kampioen wordt in 2011. U heeft mooi, mooie wijze woorden gesproken, Evert. Evert, ten apel was dat met het verslag dus van PSV tegen Herenveen 2-2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Gaan we verder met van aan de Rijn. Want Karin Alberts, onze verslaggever, was de hele dag in van aan de Rijn. Karin, je was uh, net bij het uh, Hofbureau van Politie... want daar was een bijeenkomst voor uh, nabestaanden. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Bij de voordeur stonden drie, vier agenten de mensen op te wachten. Ze hadden een lijst in de handen. En daarop stonden dan de namen van slachtoffers of zwaargewonden. Die familieleden uh, waren ook uitgenodigd. En dan was er wel degelijk even sprake van een controle van de identiteit. Ik heb ook gezien dat er een man uh, graag naar binnen wilde... maar niet werd doorgelaten. Het was echt een besloten bijeenkomst. En binnen werden vervolgens, zo vertelde een politieagent mij... Uh, de mensen opgevangen door speciale familierechercheurs... En dat zijn ook dezelfde rechercheurs die dan de komende tijd deze mensen zullen begeleiden. Want wat zijn de dat eigenlijk, familie ja, die, die zijn gespecialiseerd. Ja, ik zou bijna zeggen sociaal werkers. Al zullen ze me dat misschien niet in dank afnemen. Maar het heeft vooral de sociale functie om mensen te begeleiden... Uh, in hun rouw, in hun uh, gevoelens van onmacht. En door te verwijzen naar eventueel andere professionele hulpverleners. Maar familieregisseurs zijn echt voor die delicate ja, familie-aangelegenheden. Zoals deze. Er zal toch maar een, een, een man, een vrouw, een, een vader... wat dan ook van je zijn doodgeschoten. Ja. Uh, dan heb je wel wat hulp nodig, kun je je voorstellen. Nee, dan nou snap ik een beetje wat de inhoud is van, uh, van dat begrip. Goed, die familieregisseur, dat is die uh, bijeenkomst van vandaag. De waarnemende ja? burgemeester is er ook geweest? Klopt, ja. Bas Eenhoorn, die kwam even naar vieren aan. Uh, reed zelf, viel me op en liet zijn auto even door een van de politieagenten naar de parkeerplaats brengen. Terwijl hij naar binnen ging om te praten met de nabestaanden. Nou, was de, dit was de bijeenkomst met de nabestaanden. Vanochtend was er een uh, kerkdienst in de Goede Herderkerk. Daar uh, werd ook stilgestaan bij de gebeurtenissen van gisteren. Zeker. Uh, er, waren, er werd gebeden. Er werd gebeden voor de slachtoffers, voor de nabestaanden, maar ook voor de. De, de ouders van de dader, want die hebben natuurlijk ook wel het een en ander te verwerken... Na, uh, als je hoort wat je kind heeft aangericht. En daarnaast werd er nog speciaal gebeden voor een van de gemeenteleden. Een, uh, een vrouw uh, die uh, in het ziekenhuis ligt... en die gisteren nog in hele kritieke toestand verkeerde, echt in levensgevaar. De dominee kon bekendmaken dat die mevrouw inmiddels buiten levensgevaar was... maar er werd nog speciaal voor haar gebeden. En na afloop van de dienst was er nog de gelegenheid... voor mensen die er behoefte aan hebben, hadden. Yeah. <laughs> om te praten met een van de dominees die daar naartoe waren gekomen. Een van die dominees was bijvoorbeeld dominee Burema van De Bron. Dat is het kerkelijk centrum wat precies naast het winkelcentrum uh, ligt. En dat was de kerk waar gisteren alle mensen werden opgevangen... die daar behoefte aan hadden. Maar vandaag moesten zowel dus dominee Burema als zijn uh, gemeenteleden... uitwijken naar die andere kerk, naar de Goede Herderkerk. En ik sprak even na afloop met hem. Uh, allereerst over de volheid van de kerk. Wij mochten onze eigen kerk, De Bron, niet gebruiken. Vanmorgen, omdat er nog uh, steeds onderzoek hier plaatsvindt. Dus onze kerk was opeens plaatsdelict. Dat is een benaming die wel even wennen is, moet ik zeggen. Dus vandaar dat we de dienst gezamenlijk in de Goede Herderkerk hebben gedaan. Dus vandaar dat die ook uh, ja, heel goed bezet was. Uh, mensen hadden er ook behoefte aan om elkaar te spreken om elkaar te zien. Want ook al heb je het niet als getuige meegemaakt... ik hoor toch heel veel verhalen op het moment. En uh, ja, de schrik zit er natuurlijk heel erg in op het moment... Dus er waren een aantal predikanten die ook uh, naar die tijd uh, beschikbaar waren om mee te praten. En dat is inderdaad gebeurd, ja. Heeft u veel mensen gesproken? Ik heb een aantal mensen gesproken die uh, ja, mensen hebben die uh, erbij betrokken zijn geweest of getuigen zijn geweest. En uh, ja, ook over hun ervaringen graag willen spreken. Dus het was goed om die ruimte te bieden met elkaar en tot een eerste vorm van verwerken uh, te komen. Ja. Want kunt u meer doen dan een luisterend oor bieden of is dat eigenlijk al heel veel? Ik denk dat het luisteren door op het moment heel belangrijk is. Dat, uh, en dat was zeker gisteren hier het geval bij de opvang van getuigen. Dat mensen gewoon even hun verhaal kwijt kunnen. Hun eerste emotie kunnen uiten. En uh, ja, hoe het verder gaat, dat, uh, dat moeten we deze week verder maar gaan zien. U bent dominee, maar u bent natuurlijk ook gewoon mens. Um, wat doet dat dan met u? Al die verschrikkelijke dingen die u te horen krijgt. Ja, dat is op zich natuurlijk heel heftig. Maar aan de andere kant is het heel goed dat je wat kunt doen. En dus ook wat voor mensen kunt betekenen. Dus dat... Uh, ja, dat geeft ook weer een uh, bepaald gevoel. waarvan je zegt, ik kan er nog een beetje zin in proberen te brengen. Zo zie ik mijn rol maar op het moment. En gaat u de komende tijd nog een speciale rol spelen hmm. in de gemeenschap? Uh, dat vinden we vanuit onze wijkgemeente heel erg belangrijk. Dus wij gaan, ik ga zometeen aan het werk dat we in ieder geval de komende zes dagen continu de kerk open kunnen houden. met een pastor die vanaf uh, s morgens tot s avonds laat aanwezig is zodat ook mensen uit de wijk uh, nog kunnen komen voor hun verhaal om dat te delen. En dat gaan we verder ook samen doen met de gemeente Alphen, met slachtofferhulp. Dat we gewoon een goed aanbod uh, kunnen leveren. Lijkt ons heel belangrijk op het moment. Dominee Burema van De Bron. Dat is dus de kerk die naast dat winkelcentrum, de Ridderhof, ligt. Matthijs Holtrop is onze andere verslaggever die al de hele dag in Alve aan de Rijn is. Uh, Matthijs, jij hebt vandaag ook weer heel veel ooggetuigen uh, gesproken. Wat zeggen zij zo'n dag na de, uh, de schietpartij? De hele dag komen mensen terug bij het winkelcentrum om hun verhalen te delen. Mensen hebben veel gezien, veel meegemaakt. Of kennen iemand die veel heeft gezien of veel heeft meegemaakt. Zelfs, misschien zelfs gewond is geraakt. En bij dat winkelcentrum waar ik nu ook sta... er is een, een verzameling bloemen gelegd door mensen die hier zijn gekomen. Uh, terwijl tien meter verderop nog regisseurs in witte pakken aan het werk zijn. Die, er zit verderop achter een gele prullenbak. Die je wel kent van het station zit nog iemand in een wit pak. Zo'n sporen bij elkaar te rapen. Nou, en daar vlak langs dus lopen de mensen met tranen in hun ogen... langs de agenten om een bloemetje te leggen. En mensen hebben ook vragen. En daar, daarmee gaan ze dan naar de agenten. En voorbeelden daarvan zijn van... ik heb een meneer zien rennen voor zijn leven. Hoe gaat het met hem? Of uh, ik wil iemand steunen die gewond is geraakt. Waar kan ik een kaartje naartoe sturen? Zo komen hier bij het winkelcentrum opnieuw alle verhalen los. En zo ook van deze meneer die gisteren ter plaatse was. Amerikaans filmen dan niet in het echt. Dus het echt is veel enger. En on, en on, on, ja, je weet ook niet hoe geweerschoten klinken. Dat heb je nooit meegemaakt. In de Die denken dat dat een grapje is. Maar het blijkt dus geen grapje te zijn. Dus ik, ik, ik kan me er niks bij voorstellen, zeg ik maar eerlijk. Maar ik neem aan dat u wegdookt. Ik ben niet weggedoken. Yes. Nee, ik, op het moment dat, dat uh, iedereen ging liggen op de grond, ben ik gewoon blijven zitten. Want hij stond niet met, met, met zijn gezicht naar, naar ons toegericht. Dus ik denk, als dat gaat gebeuren, dan ga ik wel leggen. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb dus gewoon kunnen zien wat hij dus allemaal gedaan avond, heeft. Avond, avond. Wat deed hij? Wat ja. zag u? Ja. Een hele kalme, beheerste ja. jongeman. Die ja, dat klinkt... ja, gewoon met, met het automatische wapen aan het schieten was. En ook al heel relaxed <laughs> en heel beerst Ook zijn magazijn kon verwisselen alsof er niks aan de hand was. Allemaal op zijn dode akkertje. Alsof het normaal was? Ja. Heel, ja. ja. Uh, en dan? Ja, toen dus ben ik met een, een, een vaste klant van, van het restaurant. Ben ik, ben ik zijn we daar achterna gegaan. Want we wilden hem niet, niet, niet, niet laten weglopen. En dan zijn we nog buiten geweest. En binnenboven gegaan. We hadden paniek gezien. Maar nog geen hulp. Dat kwam pas nadat alles stil was. Ja. En het gebeurd was. Hij schoot hij op winkels? Of ja. echt bewust op mensen? Nee, hij schoot op alles. Hij heeft de grill van het restaurant die kapot geschoten. Hij heeft in het restaurant de ramen kapot geschoten. De beglazing rond de roltrap is kapotgeschoten. En, en de schuifdeuren zijn geraakt. Dus hij is niet bewust gericht gedaan. Hij heeft gewoon vanaf, vanaf heupoogte... heeft hij constant zijn, zijn automatische wapen gebruikt. Gericht op vernieling. Ja. ja. En voldoende kennelijk dat hij ervan had, ik weet het niet. Maar hij was heel beheerst en heel kalm. Heel zeker van zijn zaak. Ja, nou U ging erachteraan, zegt u. Maar ja, wat kan je dan doen? Weet ik niet. Het is een ingeving, je gaat... En, en... We hebben hem ook niet gevonden, laat ik het zo zeggen. En, uh, we zijn uh, bij ons opgedeeld. Ik ben via de parkeergarage naar boven gegaan. Hij via het winkelcentrum weer terug. We hebben hem niet meer gezien. Totdat we dus later hoorden dat hij dus bij het Albert Heijn uh, zijn eigen neer had geschoten. Dat was een bijdrage vanuit Alphen aan de Rijn. Van onze verslaggever Matthijs Holtrop. Radio 1. Het NOS-journaal. De hoofdpunten van het nieuws op dit moment. Marian Hageman. In Al van der Rijn is vanavond een herdenkingsbijeenkomst vanwege de schietpartij gisteren in het winkelcentrum. Daarbij zijn onder meer premier Rutte en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De herdenking is bij het winkelcentrum De Ridderhof, waar een, sch een schutter gisteren zes mensen doodde en daarna zelfmoord pleegde. Zeventien mensen raakten gewond van wie nog twaalf in het ziekenhuis liggen. De herdenkingsbijeenkomst wordt live uitgezonden op Radio 1 en Nederland 2. De oud-president van Egypte, Hosni Mubarak, heeft voor het eerst sinds zijn aftreden van zich laten horen. Op de tv-zender Al Arabiya zei Mubarak dat beschuldigingen tegen hem van corruptie ongegrond zijn. Sinds vrijdag verzamelen zich weer veel mensen op het Tahrirplein in Cairo. Ze eisen dat Mubarak en leden van zijn regime worden vervolgd.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 U luistert naar de NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Een extra lange aflevering allemaal in verband met de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn. Daar hebben we het over Tristan van der Vlis. Die was sinds december 2007 lid van de schietvereniging De Dagschutters in Nieuwkoop. Daar heeft hij waarschijnlijk leren schieten, maar niet met een volautomatisch wapen, want dat mag niet in Nederland. Sander Duisterhoff is directeur van de Nederlandse Schuttersassociatie. En die vertelt dat de sportschutters daar ook helemaal geen baat bij hebben sportschutters kijken wel linkeruit. Die zijn veel te uh, blij dat ze hun sport kunnen beoefenen... en nemen dit risico niet om met dit soort wapens te schieten. Bovendien, uh, de sport leent zich helemaal niet voor het schieten met automatische vuurwapens. Want wat wij doen is precisie schieten. Oftewel zoveel mogelijk tienen op een kaart schieten. En dat doe je niet met een, een, een vuurwapen waar een salvo aan kogels uitkomt. Wat vindt u ervan, dat, dat hij lid was van een schietvereniging? Wat, wat betekent dat voor u, voor uw vereniging? Nou, dat is afschuwelijk. Het drama aan zich is natuurlijk afschuwelijk. Er zijn ontzettend veel vragen nog die je echt, echt nog duidelijk moet maken wat hier nu gebeurd is. Ja, wij, wij, ik ben geen psycholoog, dus ik kan niet zeggen wat, wat deze jongen hiertoe gebracht heeft. Het is slecht voor natuurlijk onze sport. Het heeft een, een hele slechte uitstraling op de schietsportbeoefening in Nederland. En dat is ernstig. Hij kon zijn wapens mee naar huis nemen. Hoe zit dat? Nou, Iedere... Uh, Vergunning houden, we noemen dat een verlofhouder in Nederland, mag zijn vuurwapens mee in huis nemen, mits hij dat goed opbergt, gescheiden. Sportschutters hebben twee kluizen thuis: één voor hun wapens en één voor hun munitie. Dus ook hij zou zijn wapens mee in huis genomen kunnen hebben. Maar je mag er als sportschutter alleen mee schieten op een schietbaan? Ja, uiteraard. Ja. Je mag alleen maar je wapens thuis opbergen en ze vanaf je huis via de kortste weg naar de vereniging vervoeren. Um, en uh, uh, je, moet, je moet ze uh, absoluut niet onverpakt bij je dragen op straat in Nederland. Dat mag niet. Als je er alleen mee mag schieten op een schietbaan... waarom zou je ze dan thuis willen bewaren? Is het niet veel veiliger uh, voor, voor, voor de omgeving... omdat op zo'n zo schietbaan... Te bewaren. Ja, ik begrijp die vraag. Er zijn wel wat bezwaren. Want als je het gaat opbergen op een schietbaan... krijg je natuurlijk een concentratie van veel vuurwapens op één plek. Eh, nou, dat is inbraakgevoelig. Eh, in praktische zin is het zo dat sportschutters deelnemen aan wedstrijden... en hun vuurwapen daarvoor mee naar een wedstrijd willen nemen. Dan is het natuurlijk handiger om dat thuis te hebben. En ze doen ook wel eens wat onderhoud aan vuurwapens. En dat doen ze ook meestal thuis. Zou u zijn als er een discussie ontstaat in Nederland... over de vraag of dat nog wel mag, thuis wapens en munitie bewaren... zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland is gebeurd? Nou, ik, ik zou niet verbaasd zijn. Ik heb dat bovendien ook niet in de hand of er een discussie ontstaat. Ik zou het wel heel erg spijtig vinden... omdat ik vind dat de Nederlandse wetgeving erg rigide is. De Nederlandse overheid voert een restrictief beleid... daar waar het gaat om het bezit van vuurwapens onder burgers... Um, ik, ik, ik, ik, ik keur dit incident natuurlijk ten, ten, ten zeerste af, zeer ernstig. Maar ik vind het ook te ver gaan om nu daaruit gelijk vergaande conclusies voor de sportschutterij in Nederland te trekken. En waarom? Want het is toch opmerkelijk dat zo'n jongen, die in het verleden ook al in de politie, met de politie in aanraking is gekomen wegens het overtreden van de wet wapens en munitie, um, gewoon lid kan worden van een schietvereniging en uh, dit soort wapentuigen onderhanden kan hebben. Ja, dat, nou, dat is ook precies het punt waarom ik het prematuur vind... om nu die discussie te voeren. Ik zou heel graag willen weten... hoe kan het nou zijn dat deze jongen in 2003, heb ik begrepen... in een aanraking is geweest met de politie... dat hij toch... Uh, een blijkbaar lid heeft kunnen worden van een schietvereniging. En dat gaat niet zomaar. Je moet een verklaring omtrent het gedrag hebben voordat je überhaupt lid kunt worden. En uh, de screening van mensen die een eigen vuurwapen mogen bezitten... die gaat nog verder. Dus ik vind dat we eerst tot de bodem moeten uitzoeken... hoe is dit nou mogelijk geweest? En pas dan kan je conclusies trekken en kijken of het nodig zou moeten zijn... om hier uh, nadere regelgeving op toe te passen. Had hij een wapen mogen hebben, wat u betreft... Zoals de berichten nu zijn, namelijk een overtreding van de wet Wapens en Munitie. Weliswaar een CEPOL. Maar hij was er wel, vind ik, zodanig dat ik zo iemand geen vuurwapen voor hand had mogen houden. Absoluut niet. Uorde verslag even Jeroen Wolaas in gesprek met Sander Duisterhof, de directeur van de Nederlandse Schuttersassociatie. Ondertussen heeft de politie wel laten weten, want hij had het al over een CPO, Dat dat was vanwege waarschijnlijk een schot wat in zijn been terecht was gekomen, wat hij waarschijnlijk met eigen wapen heeft afgevuurd. Maar die zaak gaan ze nog nader onderzoeken. Wij praten verder met Jaap Timmer, lector veiligheid op de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ja, we hebben het al over veiligheid, maar uh, ook in het gesprek nu uh, net um, komt het wel aan de orde. Namelijk, hebben wij een goed beleid? Is het restrictief uh, genoeg uh, wat betreft in ieder geval de sportschutterij? Wat denkt u? Um, nou, ik, meneer Duistroff heeft gelijk dat we uh, ook vergeleken met landen om ons heen uh, een vrij sterke beperkingen hebben in de, de mogelijkheden van wapenbezit en wat voor wapens je mag uh, bezitten. Uh, dus het is niet rechtstreeks een aanleiding in zo'n incident, om daar nou heel veel uh, verandering in aan te brengen. Um, de handhaving, zoals meneer Duistroff ook suggereert... is hier misschien toch wel een klein beetje... Uh, nou ja, uh, geeft aanleiding in ieder geval tot, tot vragen. Wat je ook kunt afvragen, dat is denk ik een punt... wat je misschien zou kunnen toevoegen aan het geheel. Mm -hmm. Ik weet, ik ken diverse mensen die ook lid, uh, sportschutter zijn... Dus lid van zo'n vereniging zijn, ook wapens uh, hebben. En die zeggen mij zelf ook... Uh, uh, uh, een, een psychologisch onderzoek naar je psychische stabiliteit en de ontwikkeling daarin... maakt geen deel uit van die screening. En ook niet van de toetsing of het allemaal oké okay gaat. Je zou kunnen overwegen om dat toe te voegen. En daar moet je dan wel een goed systeem voor ontwerpen. Om mensen die dus ontspoord zijn... Uh, er ook buiten te houden of ontspoor te raken in de loop van de tijd dat ze zo'n verlof hebben. Uh, er wellicht uit te kunnen uh, ja, hengelen. Maar dan moet je het, laten we zeggen, ook regelmatig laten terugkeren. Jawel, maar uh, een, een verlofhouder, zoals ook meneer Duisdroff uh, zegt. die wordt ook regelmatig gecontroleerd als het uh, goed is. Uh, op uh, de naleving van de regelgeving. of die zijn wapens thuis netjes uh, volgens de regels bewaart. En uh, je kunt ook worden gecontroleerd, uh, uiteraard, als je onderweg bent uh, van uh, huis naar de uh, schietbaan of terug. En als dan wordt geconstateerd dat je een veel te grote omweg... of eigenlijk op een plek bent waar je helemaal niet tussen uh, de wedstrijd of het schieten uh, zou moeten zijn... dan kan dat aanleiding zijn tot, uh, tot uh, serieuze vragen. En als dat ja. vaker voorkomt, dan kan dat aanleiding zijn tot het uh, innemen van het verlof. Ja, maar zo'n Tristan van der Vlis, uh, zou die eruit gehaald zijn? Ja, we weten natuurlijk niet zo heel veel van, maar nee. wat denkt u... Nou ja, dat moet blijken uit het onderzoek... van wat de zeg maar, sociaal-psychische geschiedenis van deze meneer is geweest. Maar dat zou kunnen zijn dat daar een aanleiding is... om daar eens goed over te gaan nadenken... en uiteraard te discussiëren in de richting van besluitvorming. Ja, want dan zou je eigenlijk ook nog uh, meestal laten daders, dus, dus, zo begrijp ik u in ieder geval, ook wel iets, iets, iets achter. Misschien een voorboodschap. Dan zou je bijna ook de hele sociale media moeten controleren. Uh, dat soort zaken. Nou ja, dat moet afgewogen worden of dat zin heeft in zo'n uh, verhaal. Maar in ieder geval checken of iemand... Uh, psychisch dan wel een beetje gezond uh, is... dat kan, zou ik, uh, deel uit kunnen maken van zo'n uh, jaarlijkse uh, controle. Ja, precies. Um, wat mij ook uh, verder opvalt... maar u zei dat al uh, eigenlijk in het vorige uh, gesprek... is dat meestal willen ze zich laten doodschieten. Hij heeft zichzelf doodgeschoten. Ja. Um, kwam dan, uh, komt dat omdat de politie er dan toevallig niet was... of omdat je dan in zo'n ja, uh, roes bent... dat je op een gegeven moment uh, denkt van uh, nu is het genoeg? Nee, ze doen het vaak zelf. Maar dat hangt natuurlijk heel erg van de omstandigheden af. Kijk, er zijn ook procedures in andere landen. En overigens in Nederland is die ook gemaakt. Maar nog niet helemaal doorgevoerd. Om de politie snel, zo snel mogelijk te laten ingrijpen in zo'n situatie. Met als doel... Uh, nog meer slachtoffers te voorkomen. Dus dan, dan kan in een confrontatie zo iemand worden neergeschoten door de politie. Maar heel vaak doen ze het zelf al, omdat ze ja, zeg maar aan het einde van hun missie zijn... of in ieder geval het, het genoeg vinden op dat moment. Ja, want de politie moet erop op af. Hè. Dat was vroeger niet het geval. Nee, de procedure was eigenlijk, als er zoiets zou plaatsvinden... niet alleen in Nederland, maar ook in landen om ons heen... Uh, rood linterom erom, uh, specialisten uh, bellen. En die komen dan zeg maar, met een half uur en Die grijpen eventueel uh, in. Maar ervaringen elders in de wereld hebben, in, bijvoorbeeld in Amerika, Canada... ook in Duitsland ertoe geleid dat ook de basispolitiezorg... dus niet alleen de specialisten, maar gewone agenten... Um, moeten ingrijpen in een dergelijke situatie... om zoveel mogelijk nog meer slachtoffers te voorkomen. en Dus de dader te verstoren in zijn, in zijn activiteit. En mogelijk uit te schakelen. En voor de Nederlandse politie is ook zo'n procedure ontworpen. En die is dus in, de in een vroeg... Stadium van invoering nu bij de, um, de docenten van de politie, hè, dus die de training hebben... geven in de korpsen. Die zijn inmiddels uh, uh, worden op dit moment getraind en die gaan dat in de loop van de komende periode uitleren aan de agenten in de basis Oké, okay, daar praten we straks nog eventjes over verder. Lijkt me een goed punt. Ja, Timmer, lector Veiligheid, waar hogeschool Winden zijn. Het NLS Radio 1 -journaal. Eerst zetten we de sport op een lijn. Want het was een prachtige dag voor Epke Zonderland. <coughs> Turner werd in Berlijn Europees kampioen op zijn favoriete onderdeel de rekstok. En hij pakt ook zilver op brug. Het was voor Zonderland de eerste keer dat hij een gouden medaille won op een EK of een WK. En dat voelt voor de Vries als een opluchting. Ja, ja best wel. Ik heb, uh, ik heb uh, ja, heel lang naartoe gewerkt. En het zat, er, het zat er ook al een tijdje in. En uh, nou goed, uh, Nu heb je zo'n uh, zo stap gemaakt, nu heb je zoveel marsje, dat het... Uh, ja, dat het alsnog is, uh, nog lukt uh, met een wat mindere oefening. Wat uh, dat betreft is dus een hele goede prikkel om, uh, om weer uh, die trainingszaal in te gaan en uh, maar ook hard te blijven werken. Want je weet dat je er nu nog niet bent. Jeffrey Wammers slaagde er niet in om een medaille te veroveren op sprong. Hij eindigde in de finale, net als vorig jaar, vierde. De wielklassieke Parijs Roubaix is gewonnen door Johan van Summeren. De Belg ontsnapte uit een kopgroep die al vroeg was ontstaan... en hij reed de laatste kilometers solo naar de finish. Hij profiteerde optimaal van de oneenigheid die er onder de toppers in de kopgroep was. Van Summeren reageerde na afloop emotioneel op zijn overwinning. Het is gewoon een droomdag. Je ja, had daar ooit kunnen, kunnen dromen. Vorige week was niks zonder woorden. En ik zit nu zonder woorden... Ongelooflijk. Normaal beginnen we met een klein koers te winnen, maar ik had de laatste vijf kilometer platenband. Ik Zonder de, zon de piste Ongelooflijk. Ongelooflijk. Fabian Kanselara werd trouwens tweede en de Nederlander Maarten Cialinghi, die finisht als derde. Voetbal dan. In de Eredivisie is Ajax weer helemaal terug in de race om de titel. Amsterdammers wonnen vanmiddag de thuiswedstrijd tegen FC Groningen met 2-0. En profiteerden daarmee optimaal van het puntverlies van koploper FC Twente en de nummer 2 PSV. Twente speelde met 1-1 gelijk tegen Roda JC. En PSV speelde ook gelijk in Eindhoven tegen Heerenveen. Het werd 2-2. We hebben het net van even de Napel kunnen horen. Twente gaat nog altijd aan de leiding met 2 punten voorsprong op PSV. Ajax staat derde op 3 punten achterstand van FC Twente. En de marathon van Rotterdam is gewonnen door Wilson Chibet. Keniaan liep op 700 meter van de finish weg van zijn landgenoot Kipruto. Beste Nederlander was Koen Rijmakers met een achtste plaats. Hij miste de limiet voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Bij de vrouwen liep Lorna Kiplekat de limiet wel. En zij heeft nu een nominatie op zak. Kiplekat eindigt overigens bij de vrouwen als tweede. Dit is het NOS Radio 1-journaal.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 Rolien, wat vinden de IJslandse autoriteiten er eigenlijk zelf van? Nou, voor de IJslandse regering is dit echt een enorme tegenslag. De premier heeft vanochtend al gezegd dat ze bang is voor een economische chaos. En de angst van de IJslandse regering is natuurlijk dat ja, niemand zaken wil doen met IJsland. En dat IJsland in isolement raakt en ja, dat het een soort paria van de internationale gemeenschap wordt. Uh, ook Nederland en Groot-Brittannië hebben gereageerd. Uh, die landen die zeggen van ja, de tijd van onderhandelen is nu uh, voorbij. En dat is niet zo gek omdat ze twee jaar hebben onderhandeld. En dat heeft uh, uh, niets opgeleverd. Bovendien uh, zijn de voorwaarden die nu uh, aan IJsland gesteld worden, dus het huidige akkoord, die zijn vrij gunstig voor IJsland. Dus er is echt niets meer uit te halen. Er blijft nu alleen maar over naar de rechter stappen. Ja, want elke keer als je onderhandelt... dan krijg je een referendum uh, om, om je kiezen. Um, als je naar de rechter stapt, um, is dat dan bindend? Dat is niet bindend. Uh, maar het is wel zo, als IJsland die uh, rechtszaak verliest... Uh, dan zal IJsland er slechter uitkomen. Dus dan zullen de voorwaarden waarsch waarschijnlijk voor IJsland slechter worden. Ja, dan zullen de mensen zich nog een keer achter de oren krabben... die allemaal nee hebben gestemd uh, tijdens dit referendum. Precies. En ze zijn zich wel uh, bewust van de risico's, maar ja, voor veel mensen is dit een principe kwestie. Uh, ze willen niet opdraaien voor de fouten van een klein groepje investeerders en bankiers... die gewoon veel te grote risico's hebben genomen en in een hele korte tijd uh, steenrijk zijn geworden. En ze zeggen ook, ja, dit is niet onze verantwoordelijkheid. We kenden die ISAFE-bank helemaal niet totdat die bank failliet ging... Dus uh, ja, ze weten dat het grote risico's met zich meebrengt maar, meebrengt, maar ze weigeren zich neer te leggen bij het terugbetalen. Ja, nou is er nog ook een andere kant van de zaak. Dat zijn die gedupeerden, ook in Nederland. Wat gebeurt dan nou mee? Krijgen wij ons geld terug? Ja, uh, Nederland zal dat geld uh, terugbetaald krijgen. Dat benadrukt ook de IJslandse regering. Dat het nu op een, waarschijnlijk op een rechtszaak aankomt, dat heeft vooral nadelige gevolgen voor IJsland. Uh, ten eerste omdat ingeschat wordt dat IJsland die rechtszaak verliest. Dus het kan zijn dat de voorwaarden strenger worden dan ze nu zijn. Um, dan is het nog een probleem voor IJsland. Die rechtszaak die kan jaren gaan duren. Uh, en in die tijd zal het heel moeilijk zijn voor IJsland om economisch op te krabbelen. Uh, het zal moeilijker zijn om leningen af te sluiten, uh, buitenlandse investeerders die zullen uitblijven. Dus economisch herstel voor IJsland wordt in die tijd heel erg moeilijk. Daarbij komt ook nog eens dat er een aanvraag voor lidmaatschap van de Europese Unie loopt. Zolang die rechtszaak loopt zullen andere EU-landen, vooral Nederland en Groot-Brittannië, niet happig zijn om verder te onderhandelen. Ze hebben al eerder aangegeven en heel duidelijk gezegd dat IJsland eerst moet betalen en dan willen ze praten over lidmaatschap. Allemaal de gevolgen van een koppenvolkje. Allemaal de gevolgen van een koppig volkje, dat zijn ze inderdaad. En ze hebben altijd heel sterk het gevoel gehad van, nou, we kunnen het zelf wel. Daarom zijn ze altijd uh, zeer sceptisch uh, tegenover lidmaatschap van de Europese Unie. En dat hebben ze in dit geval ook. Dankjewel, Rolien. Rolien Kreton was dat vanuit Kopenhagen. Dinsdag beginnen de militaire vakbonden met acties tegen de bezuinigingen bij Defensie. Wim van den Burg is de voorzitter van de militaire vakbond AFMP. Meneer van den Burg, uh, waar gaat u actie voeren? Nou, we gaan beginnen op 12 april in op de Jannes poske uh, Dat is belangrijk, omdat daar het uh, uh, nou ja, tankpation uh, zit. En het tankpation heeft natuurlijk afgelopen vrijdag enorme dreun gekregen. Want uh, daar is uh, toen medegedeeld dat het tankpation, uh, tankpation ophoudt te bestaan. Ja, en hoe gaat het er verder uitzien? Wat moet ik me voorstellen bij acties? Nou, eigenlijk heel simpel. Uh, wij gaan, uh, om uh, om 16 uur gaan wij met de mensen praten uh, in, uh, uh, op de locatie in, uh, in Haverten. Uh, en we gaan dus met onze leden in overleg uh, welke acties uh, zij uh, willen en bereid zijn te doen. Ja, maar wat, wat, wat, stelt, betreft, wat stelt u voor? Ja. Uh, en wat ons betreft uh, is daar het hele scala van mogelijkheden. Dat zijn uh, demonstraties, dat zijn de stiptheidsacties, uh, dat zijn uh, werkbesprekingen. Ja, kortom, een beetje alle middelen die vakbond uh, ten dienste staan. Maar nou, dat uh, is nog niet het hele heden. scala, hè? want uh, staken is er niet bij. Nou ja, dat is, uh, dat is een, een punt wat, uh, wat, uh, wat natuurlijk lastig is. Militairen mogen niet staken. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat niet alleen maar uh, militair personeel wordt geraakt, ook burgerpersoneel mag worden gera ma wordt geraakt. En burgerpersoneel mag uh, wel gewoon staken, en mag ook wer werk onderbreken. Dat is wel toegestaan. Ja, dus het kan best wel zijn dat de burgers staken en dat het uh, militaire personeel toekijkt uh, uh, zonder formeel in staking te zijn. Ja, en stipvestacties ook uitvoeren. Natuurlijk. Je kunt je werk op verschillende manieren doen. Je kunt het heel stip doen, je kunt het heel soepel doen. En militairen zijn over het algemeen heel erg soepel en heel erg flexibel. En loyaal aan de organisatie, maar dat kan, dat kan de komende periode behoorlijk minder worden. Oké, okay, vanaf komende dinsdag dus acties bij de militairen. Meneer Van den Burg, ik dank u wel voor de toelichting. Wim Gaat van den Burg, de voorzitter van de militaire vakbond AFMP. Alphen aan de Rijn beheerst niet alleen in Nederland het nieuws... het beheerst het nieuws ook in de wereld. Nieuwszenders over de hele wereld hebben namelijk aandacht besteed... aan de schietpartij van gisteren. Een overzicht. Een young man in een leather jacket en camouflage pants. Dat is hoe describe a een gunman who die fire in een Dutch shopping mall Saturday... killing five en wounding negen anderen voordat hij zichzelf. De mall is located about 15 miles from Amsterdam. In de Nederlanden sterven bij een schießerei in een einkaufszentrum zeven mensen. In een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn in Nederland schiet een man zes mensen dood. Daarna pleegt hij zelfmoord. Hello, I'm Owen Thomas with the latest headlines from BBC World News. A gunman has opened fire in a crowded shopping center in the Netherlands, shooting dead at least six people. The gunman opened fire with an automatic weapon before turning a gun on himself. Der sonnige Samstag hatte viele Familien im niederländischen Ort Alphen am Rhein zu einer Einkaufstour ins Shopping Center animiert. Sie wurde zu einem Albtraum. Een jonger man in tarnanzug trad plötzlich ein en feuerte met een maschinenpistole meer dan 10 minuten om um zich. Alfa aan de Rijn in Nederland is een dagje winkelen voor veel mensen geëindigd in een bloedbad. Een jonge Nederlander schoot even na de middag wild om zich heen met een automatisch wapen. En Dat was het de laatste, was de stem die uit België kwam. We praten nog even verder met Jaap Timmer, de lector Veiligheid van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Meneer Timmer, we hebben het net uh, gehad over ja, dat je eigenlijk een soort procedures hebt, ook een soort lespakket voor de politieacademie. Uh, maar begrijp ik nou goed dat zo'n lespakket om dit soort incidenten ja, te bestrijden, te behandelen, uh, pas eigenlijk uh, ja, recent is ontwikkeld en eigenlijk nog niet gebruikt wordt? Um... Dat klopt. Het is, dus nu, het is de afgelopen paar jaar ontwikkeld. En het wordt dus nu gaandeweg ingevoerd bij de Nederlandse politie. Maar dan moet ik er wel op wijzen dat in alle andere landen... die nu zo'n procedure hebben, die pas is ontwikkeld en ingevoerd... nadat er dit soort incidenten zijn geweest. Terwijl in Nederland de politie, met name een van de arrestatieteams... het initiatief heeft genomen en dus de rest van de politie heeft meegenomen... om zo'n procedure te ontwikkelen, terwijl wij dat hier nog helemaal niet hadden. Maar met het idee van, stel dat het komt, um, dan zijn we voorbereid... Ja. En, uh, dus wat dat betreft lopen nee, we hier een beetje vooruit. Op precies, de, nee, ik, ik, begrijp, maar ik wilde even uh, weten of het al ingevoerd was of niet. Nee, ik begrijp inderdaad, we gaan het invoeren, we gaan het doen. Um, mm -hmm. Dan zit er nog een andere component bij. Dit, dit gaat over de dader en het uitschakelen van de dader. Dat heeft u net allemaal uitgelegd. Um, de vraag is ook voor mensen, als je dat overkomt, waar kan je schuilen? Want dat was ook gewoon een groot probleem gisteren. Mensen doken alle kanten op. Um, kun je kun je gebouwen ook aanpassen daaraan? Ja, um, je kunt bijvoorbeeld he, plekken waar het relatief veel gebeurt... bijvoorbeeld scholen, he, dus je moet het allemaal met je relatieve termen uh, zeggen... maar daar kun je uh, de procedures die er sowieso zijn... voor ontruimingen bij brand en dergelijke, kun je aanpassen... zodanig dat er ofwel schuilplekken zijn, uh, plekken waar dus uh, zo'n soort safe room... Uh, waar mensen kunnen schuilen waar de schutter er niet bij kan en ook niet door de muren heen kan uh, schieten. Het is de vraag of je voor een winkelcentrum ook dergelijke voorzieningen moet gaan, uh, gaan treffen, want ik, ik neem aan dat de kans dat zoiets, zo'n plek wordt getroffen nog wel weer een stuk kleiner is dan dat al op een school het geval is. Maar ik hoorde ook al wel in de getuigenverklaringen gisteren op de radio, dat bijvoorbeeld mensen een goed heenkomen hebben gezocht in uh, de koelkast, cool of uh, de koelvoorziening cool van een uh, van bloemenwinkel. Uh, nou ja, je kunt je voorstellen dat je in zo'n winkelcentrum misschien een aantal voorzieningen, met name vluchtwegen aanbrengt, waar mensen weg zouden kunnen. Bij calamiteiten moet je niet alleen denken aan dit soort incidenten, maar gaat het ook om brand en dergelijke. Uh, nou, ik denk dat ieder uh, publiek toegankelijk gebouw, iedere publiek toegankelijke uh, voorziening nog eens heel goed moet gaan kijken van zijn wij eigenlijk toegerust voor, voor dit soort calamiteiten. Maar moet je het dan ook vergelijken met op het moment dat de brand uitbreekt? Hè? Dat je ook vooral van die bordjes ziet, van die groene bordjes... welk kant je, uh, je op moet. Ik bedoel, in het geval van brand kan ik me ja. nog iets voorstellen. Maar in het geval van een schutter... ik zou ook niet weten waar ik naartoe moet. Ik zou ook in blinde paniek maar wat doen. Uh, ja, nou ja, de vluchtweg is natuurlijk wel een hele belangrijke. Of een, een, een veilige plek, zo, zodanig dat je min of meer uh, gedekt zit... en uh, niet gezien wordt en ook uh, niet getroffen kunt uh, worden. Ja, het is de vraag of je in Nederland uh, winkelcentra en allerlei andere publieke plekken... Uh, daarvoor moet gaan uh, inrichten. Maar het is natuurlijk toch wel denk ik goed dat een beheerder... van zo'n winkelcentrum nog, nog eens heel goed kijkt. Van, uh, hebben we voldoende gedaan zodat dat mensen weg kunnen? Eén, dat is het belangrijkste. Twee, uh, ja, wellicht ergens een veilige plek kunnen vinden. Want ja, doen ze dat in Amerika ook? Uh, winkelcentra en, laat me zeggen, grote publieke uh, plaatsen... op die manier uh, daarnaar kijken? Nou, eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik weet wel dat er voor scholen, nu naar aanleiding van een aantal van dit soort incidenten... naast de brandvoorzieningen, vluchtwegen, et cetera... en ook uh, oefeningen daartoe, calamiteitenoefeningen... ook voor dit soort incidenten inderdaad uh, voorzieningen worden getroffen. Ja, en dat zou goed zijn in Nederland in ieder geval alles nog eens door te lopen. Dat is wat u zegt. Ja. Meneer Timmer, ik dank u wel voor uw deskundige commentaar. Jaap Timmer was dat, Lector Veiligheid, de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Gaan wij aan het slot van deze uitzending nog eventjes naar Matthijs Holtrop, de verslaggever die al de hele dag is in Alphen aan de Rijn. Matthijs, om te beginnen, wat is het laatste nieuws trouwens? Uh, er is meer informatie bekendgemaakt over de dader. Het uh, Openbaar Ministerie heeft zojuist een persbericht verspreid. En daarin lezen we dat hij al in 2006. Het uh, last had van suicidale klachten. In die mate dat hij zelfs tien dagen is opgenomen in een gesloten inrichting. Zo blijkt in ieder geval uit de politiesystemen. Um, daarbij geven ze aan dat ze dat nog niet hebben gecheckt... bij de informatie van de geestelijke gezondheidszorg zelf. Maar dit is wat de politie zegt. Um, als we dat even kijken naar de situatie van uh, gisteren... Daarin was hij ook suicidaal, maar de politie schrijft... hij was down, dat was bekend, maar zijn actie kwam als een totale verrassing. En daarbij wordt nog opgemerkt dat hij een paar weken geleden... is gestopt met het werk dat hij deed voor een uitzendbureau. Hij was dus werkloos en nou ja, als gevolg mede daarvan was hij down. Um, maar hij bleek dus uh, zeer suicidaal te zijn. Ja, staat er ook bij dat uh, hij was gestopt met zijn werk. Of hij ontslagen was of dat een vrijwillige beëindiging van de arbeidsrelatie was? Ja, dat moet ik even heel goed lezen. Hij staat, er staat dat hij gestopt is met het werk. Ja, daarbij wordt het dus niet, uh, niet opgemerkt inderdaad, of hij zelf is gestopt... of dat dat uh, voor hem is besloten. Ja, nee, maar dat zou een eventuele aanwijzing kunnen zijn... maar er wordt dus eigenlijk niks over gezegd. Dan moeten we daar ook niet verder over doorspeculeren. 2006 had hij dus eigenlijk al zelfmoordneigingen opgenomen uh, geweest. Had hij toen ook al die wapenvergunning? Ja. Um, ja... Uh, zeg ik dan even, ja, hij had in 2006 ook al een wapenvergunning, ook omdat hij eerder al een incident heeft gehad met uh, de luchtbugs. Daarbij, daarbij heeft hij zichzelf verwond, schrijft het Openbaar Ministerie. En uh, op dat moment had hij dus ook al die, uh, die luchtbugs. Ja. Dat was in, uh, in 2003, dat incident. Ja, precies. Nog goed, in 2006 dus suicidale uh, klachten. Maar we weten dus niet van de andere kant uh, of het bevestigd wordt... ook door de geestelijke gezondheidszorg. Dat is de informatie van uh, de politie, die de politie nu naar buiten heeft gebracht. Laten we, uh, laten we eventjes het laatste nieuws voor wat het is. Want laten we eventjes ook naar vanavond kijken. Er is vanavond een herdenkingsbijeenkomst. Uh, Hoe gaat dat eruit zien? Um, op de weg, midden op de weg, naast uh, het winkelcentrum die daar langs loopt... is een podium opgebouwd, wat provisorisch uh, Wat professorisch met wat uh, het lijkt wel van die hoge tafels. Daar is een zijn doek opgehangen. En daarmee heb je dan een klein podiumpje met een trappetje. En op dat podium komen vanavond in ieder geval premier Rutte en uh, meneer Opstelten... Die zouden al uh, hier in de buurt zijn. Althans, meneer Opstelten. Om ook uh, alvast bijgepraat te worden. over hoe de gemeente de afgelopen dagen heeft beleefd. En zij zullen hier de mensen gaan toespreken. op die weg, waar ik dus ook sta. nu vooral veel journalisten. die uh, rond deze tijd hun, uh, hun bijdragen doen in het journaal. En de mensen die komen af en toe een bloemetje brengen. en uh, even met elkaar praten. de verhalen delen. En ik verwacht dat het uh, dus uh, over een paar uur later deze avond. veel drukker zal worden. Yeah. Dat mensen hier massaal. Steun komen zoeken bij elkaar. En er was ook sprake van, op Twitter althans, toen het uh, gisteren en vanochtend uh, begon, dat mensen met kaarsen er naartoe uh, zouden komen. Is dat nog steeds de bedoeling? En een soort lint zouden vormen rondom het winkelcentrum. Klopt, dat is inderdaad het idee. Want uh, wat ik zelf althans heb, uh, heb gezien en gelezen op Twitter... is dat de, de bijeenkomst van vanavond al eerder was gepland... door de twitteraars en door de mensen op internet... dan dat die door de gemeente was bekend. Dus het lijkt erop dat de gemeente deze bijeenkomst heeft overgenomen. Inclusief een tijdstip van 9 uur. En op Twitter werd daarbij gesuggereerd... dat er uh, inderdaad iedereen maar een kaars moest meenemen. En als een ring om elkaar heen moest gaan staan. Letterlijk om het winkelcentrum heen... om zo om de slachtoffers heen te staan en er voor elkaar te zijn. Goed, dat vanavond kunt u ook allemaal bij zijn hier op deze zende. Want we hebben een extra uitzending vanavond om 9 uur. Matthijs is dan een van de verslaggevers daar. En in de studio kunt u horen Rolf Kleber, hoogleraar psychotraumatologie. Het is nu tijd op deze zende. Natuurlijk voor een samenvatting van het nieuws. En daarna gaat de VPRO verder met het bureau Buitenland. Tot later.